Uur. Kirsten Klomp met het NOS journaal. Het kabinet wil niet zeggen welke maatregelen er vorig jaar klaar lagen toen er zoveel asielzoekers kwamen. Er kwamen toen 58.000 mensen naar Nederland. De NOS probeerde via een WOP-verzoek te achterhalen welke plannen en scenario's er waren voor het geval de asielstroom zo hoog zou blijven. Maar het kabinet brengt dat niet naar buiten omdat het bang is dat de verhoudingen met andere EU-landen dan in het geding komen. De asielzoeker die in windschoten gewond raakte, is door de extreemrechtse groepering Soldiers of Odin niet mishandeld. Hij was gewond geraakt bij een vechtpartij in een café. Dat zeggen de politie, het Openbaar Ministerie en de gemeente Old in een verklaring. Vorige week ontstond de indruk dat Soldiers of Odin een klopjacht op asielzoekers was begonnen en voor eigen rechter speelde. De groepering heeft de asielzoeker meegenomen en overgedragen aan de politie. De burgemeester van Oldambt is wel bezorgd over de activiteiten... van de extreemrechtse beweging en wil met de organisatie gaan praten. Maleisië, China en Australië zijn van plan om te stoppen... met de zoektocht naar de vermiste vlucht MH370. Ze gaan nog een gebied van ruim 120.000 vierkante kilometer... in de Indische Oceaan doorzoeken. En als dat niets oplevert, wordt de operatie stopgezet. Dat staat in een brief aan nabestaanden van de slachtoffers. De landen zeggen wel dat ze mogelijk weer verder gaan met de zoektocht als daar een aanleiding voor is. De piloten van EasyJet gaan binnenkort weer staken. Het cao-overleg tussen de luchtvaartmaatschappij en pilotenvakbond VNV is opnieuw mislukt. Volgens VNV zijn de verbeteringen die EasyJet te mager. En de twee eerdere stakingen van de Nederlandse piloten hadden weinig effect... omdat EasyJet tijd genoeg had om buitenlandse vervangers in te zetten... Nu is daar geen tijd voor, zeggen de piloten, omdat de staking maar zes uur van tevoren aangekondigd hoeft te worden. Het weer, zware buien met kans op onweer, later ook met hagel. Geleidelijk ook zon en het wordt 23 tot 27 graden. Morgen nog kans op buien, zondag veel zon. De temperaturen blijven dit weekend zomers. Dit was het NLK. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad op de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Diemen en Muiden 4 kilometer. De A9 richting Alkmaar vanuit Amstelveen tussen Haarlem-Zuiden knooppunt en Velsen over 4 kilometer. En vanaf Alkmaar naar Amstelveen tussen Beverwijk en Rotterpolenplein 5 kilometer. A28 Zwolle-Amersfoort bij Amersfoort 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 En dan wel de Watertoren Sport. deserves a chance to walk with everyone else while holding down zelf in een prachtig nummer. De uh, nee, hero van de family of the year. De familie van het jaar. Nou, uh, uh, Tom Dumoulin en, en uh, Bouke Mollema, dat is natuurlijk de familie van het jaar, hè? Dat Toch? is de familie van het jaar. En ja. Ik ben ook trouwens heel benieuwd hoe het vandaag en morgen uh, uh, zal gaan in de Ronde van Frankrijk. Ga eens kijken bij, uh, bij Ron Smit. Ron, wat zijn jouw verwachtingen? Ja, mijn verwachtingen. Ik heb de hele tour al hoge verwachtingen van uh, Mollema gehad. In het begin al. En uh, tot nu toe heeft hij het nog steeds waargemaakt. Hij staat nog steeds op de tweede plaats. En ze moeten nog maar uh, voorbij gaan, die, uh, die 20 seconden, 21 seconden die hij heeft. Denk je dat hij uh, Vroem kan aanvallen? Nee, Vroem aanvallen, nee. Dat, dat, dat heeft hij naast zich neergelegd. Want die staat er uh, geloof ik drie minuten voor. En die heeft een veel te sterke ploeg. Als hij aanvalt, dan wordt hij gewoon teruggereden. Ja. Maar hij gaat nu proberen om de tweede plaats te behouden. En uh, misschien wel een derde plaats. Als het maar podium is, hè? Als het maar podium is. En dat, uh, ik ben er nog wel positief over. Ja. ja. Je bril is wel kapot. Dan moet je niet gewoon op mijn ja, gaan zitten. Ja, ik ging net op mijn bril <laughs> zitten. En, uh, ja, Maar ja, dat gebeurt uh, nou, ja, elke week zowat. Dus, uh... U luistert naar de Watertoren Sport, uh, dames en heren. En dat gaat natuurlijk voor een groot gedeelte over de Ronde van Frankrijk. We hebben ook drie mensen te gast die allemaal uh, wielerbenen hebben. Eén van hen is Jesper Rasch. Jesper, jij als jongeling, trouwens, ik wil even zeggen... jij hebt ook gevoetbald en niet onbehoorlijk. Ik heb uh, acht jaar gevoetbald inderdaad. Bij HFC, hè? Ja, eerst bij uh, uh, uh -huh. uh, SW Zandvoort. En toen ben ik gescout voor, uh, voor HFC Haarlem, de profclub. En daar heb ik eigenlijk drie jaar op het uh, hoogste niveau gevoetbald. Alleen, jij, ja, het ging uh, jammer genoeg failliet... Dus toen moest ik weer terug naar een amateurclub. En toen heb ik gekozen voor Koninklijke AFC in Heemstede. En daar heb je hoog gespeeld. Ja, ook bij AFC zat ik in de, in de hoogste elftallen. Uh, echt ja Echter verloor ik een beetje het plezier daar. Dus toen ben ik aangegaan uh, overgestapt op de fiets. Ja. Waarom ver, ver, verloor je het plezier? Uh... Ja, dat was meer... Ja, het, het spelletje voetbal, dat, vind ik, dat vond ik nog steeds uh, even leuk. Alleen mijn... Uh, uh, ploeggenoten, dat was een beetje, uh, ja, die gingen de avond van tevoren gingen ze nog naar de, gingen ze nog uit, bijvoorbeeld. Dat gebeurt nog steeds hoor. <laughs> ja, dat uh, <laughs> is al ongetwijfeld, maar daar, uh, ik, ik wil altijd elke wedstrijd winnen en elke, op ja. elke training uh, mijn best doen natuurlijk. Alleen dat kan je niet ja. alleen. Nee, dus, maar dit dus, uh, kun je wel alleen, dat fietsen. Ja, je moet zelf fietsen natuurlijk. Je hebt, wel goed, een, he? je hebt wel een team, maar je, t, je moet het met z'n allen doen natuurlijk, in een wedstrijd. Ja. Maar dit is wel meer individualistisch, ja. nee, Je hebt het allemaal van je vader, hè? diegene? Uh, de, de meeste, denk ik. Ja, ja. Van, het, van het fietsen dan. Het fietsen, ja, ja, ja. <laughs> maar die, die kwam ook aardig fietsen, hè? Ja, ja. ja. ja. Die heeft ook op uh, hoog niveau gefietst, jaren. Leuk, hoor. Je weet dat er in Zandvoort plannen zijn om het wielrennen weer op de wielenkaart te zetten. Wat vind je ervan? Ja, leuk. Natuurlijk in je eigen dorp. Dus dat is... Uh, en, en dat het wielrennen gepromoot wordt, dat is uh, ook mooi. En Ron Smit zit naast je. Die uh, kwam met het idee over een Dernie-koers. Dat gaan we proberen, eind september. Ik weet niet of het lukt, want het is natuurlijk een korte, korte termijn, rond, maar, maar ik wil van jou, Jesper, horen hoe jij de Ronde van Frankrijk beleeft. Voor de tv. En soms, uh, als ik een wedstrijd heb, dan uh, luister ik het via de radio... Dat vind ik misschien een wat mooier, radio luisteren. Uh, maar ik zit altijd wel met plezier te kijken. En met, uh, vooral als de Nederlanders in de aanval zijn. Maar het is vanaf nu tot nu toe wel een hele mooie ronde. Uh, maar als ik kan kijken, dan probeer ik altijd wel... Uh, dan, nou, eigenlijk Dan zit ik er, ja. Ja, het... als je hier in Nederland een rondje fietst... fiets je dan ook met oortjes in om de radio te volgen? Dat heb ik, heb ik wel een keer gedaan, inderdaad. Maar ik probeer altijd voor, uh, voor vier uur thuis te zijn... dat ik de finale nog kan uh, kijken. Oké, okay, is dat niet gevaarlijk met oortjes op... Uh, met, met, met wielrennen, zeg maar? Ja, als ik, je hard dat doe ik eigenlijk nooit. Nee. Um, maar als je je geluid niet zo hard zet... dan maakt uh, het geen, uh, okay. <laughs> dan maak er eigenlijk niet zoveel uit. Okay. Hé, yeah. hey Ron. Uh, jouw buurman... die. Uh, Wint nog wel eens een wedstrijd en die verdient dan het ongelofelijke bedrag van Ron? Ik denk 30 euro ongeveer dat hij krijgt als jij een wedstrijd wint. Maar nou, je moet je eigen benzine betalen? Ja, alles moet je zelf betalen. En rusten. inschrijfgeld? Je ja, inschrijfgeld. Dus er blijft niet veel over? Nee, het is, uh, de sport is ook een beetje gedegradeerd in, uh, in dat opzicht. In het verleden was, uh, was er veel, veel meer belangstelling voor het wielrennen. En er waren de bedragen ook veel groter en hoger. En uh, ja, de laatste jaren, dus de laatste twintig jaar is dat begonnen. Toen is het echt uh, een beetje naar beneden gegaan. Ja, ik wil eens en... van Jesper vragen. Jesper, als jij nou een wedstrijd wint, zoals afgelopen woensdag. Ja. Wat je jij dan? Uh, je dan... hoeft het niet te vertellen hoor, maar ik vind het wel interessant natuurlijk. Ja, dat, uh, in sommige wedstrijden de een wat meer, de een wat minder. In Westland bijvoorbeeld, onder Den Haag, daar is, het, uh, is de prijzenschema altijd wel heel hoog. Ook heel veel premie, premiesprintjes onderweg. Maar in België bijvoorbeeld, daar ligt het prijzenschema echt, echt heel hoog. Veel hoger dan in Nederland. En daar heb je ook nog een ploegenklassement. Um, soms nog een bergklassement. En daar ligt het schema gewoon ook veel, veel, veel hoger ja. dan in Nederland. We zijn dus niet zo wielerliefhebbend in Nederland, lijkt het. Uh, ja, ik denk het wel. Alleen de, ja, het aantal sponsors wat er is... is minder dan in België bijvoorbeeld. Ja. Maar wat krijg je nou voor een overwinning? Afgelopen woensdag had ik uh, drie tientjes, dacht ik. Oh, oh, nou. Dan gaat de helft belasting af. Hou je niet veel over, hè? <laughs> nee, nou ja. Dat heb ik, gisteren heb ik het wel weer goed gemaakt met uh, in België. Ja? Want dan pak je meer. Ja, nou we hadden natuurlijk... Uh, een ploegmaat van mij werd... Uh, die werd één. En een andere ploegmaat die werd twee. Ik zelf werd, uh, won de sprint van de tweede groep. Dus we waren ook eerst in het ploegklassement. Ja. En dat, uh, dat tikt altijd wel aardig aan. Ja. En dan wat je zelf verdient, natuurlijk. En dat verdelen we dan onder degenen die met me uitgereden. Nou, we hebben ze alle zes. We zitten met de zessen ja. dan, uh, die, die hebben gereden voor het team. Dat wordt dan onder elkaar verdeeld. Dus dan hadden we, ja, wat hadden we. Eurootje of zestig uh, geloof ik. En hoe, Westen, hoe ga je, je naartoe? Rijd Rij je zelf of uh, rijdt je vader je nog steeds? Nee, mijn vader die ging mee met de auto. En die zit zelf uh, in de ploegleiderswagen als uh, mechanieker. Uh -huh. En hij was om half twaalf thuis vandaag? Ja, ik was erg laat thuis vannacht, ja. En Dat, wat, uh, ik hoor nu een heel raar geluid. Telefoon denk ik. <laughs> <laughs> Charles die morgen jarig is, onze... Technicus, die krijgt telefoon. Die rent de studio uit. Dus we moeten gewoon doorpraten, jongens. De Ronde van Frankrijk, hoe vind je hem? Uh, ik weet niet of hij mooier is dan andere jaren. Maar ik denk dat hij wel extra glans krijgt door de Nederlanders. Ja. Dumoulin bijvoorbeeld, die uh, ja. Ja. twee etappes pakt. En Bauke is het En Bouke, wel. die goed in het klassement staat. Ja. Is het jouw droom, de Tour? Ja, tuurlijk. Dat heeft iedereen. Maar... Er zijn zat andere mooie wedstrijden. Dat is waar, maar het is natuurlijk prachtig... als je er straks ook in rondkijkt. De, de Tour is denk ik wel een van de mooiste dingen die er zijn. Hoe is het met Hans? Hans Wolf? Ja, eh, ik, volg, ik, zit, ik zit natuurlijk op het strand... in mijn strandhuisje, maar ik volg het op de radio. Ja. En ik ben het wel eens eigenlijk, een beetje met wat Jes ook zegt. Dat is Op de radio is het toch ja, spannende. Het ligt ook aan wie het... Eh, Jij ja, komt uit de tijd van Theo Komen natuurlijk... Dat, dat, het was natuurlijk, daar is het ook mee, mee geboren. Maar nou, <coughs> de televisie is natuurlijk fantastisch. Euh, mooie opnames, drones en zet, Maar echt, echt het spannende en het totaalbeeld... het actuele beeld, euh, dat is via, via, de, via de radio. Ik euh, kijk naar België. Je dat? <tosses> begrijp je dat? Uh, nee, dat begrijp ik voorkomen. Oh, ja, nou, ik wil je ook wel bekennen dat ik het EK voetbal... ook op de Belgische tv heb gezien. Maar goed, dat is dat terzijde. Ehm... Um, ja, wil je nou van me horen dat ze er toch meer verstand van hebben dan Nederland? Dan nou, nee, ik weet het ze, niet. Ze, ze hebben er best verstand van, maar... Uh... Hennie, het kan ook ineens, laat ik zeggen, over twee jaar... dat je een paar commentatoren hebt die een rotkop hebben... en dan, dan schakel je weer terug naar... Uh, ik bedoel, ik kan me ook in de tijd herinneren van Rudy Altich, en noem maar op... en dan, dan schakel je naar Duitsland, was het ook wel weer leuk? Ja. Ik bedoel... Op dit moment, ik ben het met je eens, maar ja, waarom? Zit... Ja, ik vond ook goed. dat de EK uh, deden ze ook best leuk uh, aan tafel. En... Ja, die, die dat het eind was. Ja, dat vond ja, ik dan weer leuk in Nederland, maar leuk. ik denk ja. dat het toch weer met mensen te maken heeft en ja. niet zozeer met. Nou, die Harry-schut is best goed. Ja, absoluut. Ja. Ja. Kan jij je nog herinneren, uh, Hans, uh, hoe Henny klonk in zijn uh, goede jaren? Ja, nou, nog goede jaren. Maar ik bedoel, wat commentaar betreft... bij, bij zijn goede jaren, moet je horen. Ja. Is een jonge jaren had ik willen zeggen. Dankjewel. Jou. Charles, heb je nog een tapeje liggen dan? Ja, ja natuurlijk. Du luister. Hier is weer Henny Rukert. Een enorme sfeer in het uitverkochte Feyenoordstadion in Rotterdam. En massaal meegezongen Wilhelmus. En de platen Hollanders deden het ook goed. En er is afgetrapt naar het eerste signaal van de Franse scheidsrechter Votro. En gelijk gaan de Spanjaarden in het defensief... 6... 26 minuten ja, zijn er gespeeld. Met Ronald Koeman. Die een 1-2 probeert met Brukken Koeman dan richting Stadsgebied. Willy van der Kerkhoff. Trofee. Bijnaar. Goal. Ja. Doe het. Goal. Ja mooi. Dat is ik Nee, Nou ja. Ik... <laughs> het, is, het is niet dat Hennie naast me zit. Maar dit is leuk. Dit, is, dit zuig je gewoon naar binnen. Ja. En um, ik bedoel. Ik we net Theo Komen. Niet voor niks. Maar wat dat betreft. Hè, wij zijn wat ouder. Maar um, nee, ik kan daar waanzinnig van genieten. Maar dat is ook de betrokkenheid uh, bij het daadwerkelijke wat er gebeurt. Ik bedoel, uh, ik ken Henny een heel klein beetje. Ik heb laatst ook zijn kolom weer eens gelezen... dat hij alleen maar houdt van mensen die hard werken. Ja. Uh, en, en dat soort dingen. Nou, dat, dat, dat houden wij ook van. Dat houden we allemaal van. Hè? niet van die laaie voetballers. Ik bedoel, 125 miljoen. GELACH <laughs> Ja maar, dat, ja, maar die 125 miljoen is uh, tussen de clubs onderling natuurlijk. Want de ja, voetballer ja. krijgt dan 10% of zo. Nou, hoezo. Ook aardig ja. hoor. Oh. Als <laughs> je miljoen ik, per maand heet. Ja, ik doe het ervoor. <laughs> ja. Maar uh, goed, dankjewel Hans voor je... Uh, 5 april 1984 overleed Theo. Wat een gemis nog steeds. Ik, uh, ja. Onvoorstelbaar. Hè? Wat was die goed? Hij ja. was... Uh, wij hebben... Ik, ik, ik weet niet wanneer je mij iets wil laten vertellen... over wat wij vroeger allemaal gedaan hebben nou, met de miljoenen. Ik nu, nu naartoe. Maar, maar eh, dat was ook de tijd dat wij heel, met heel veel Hollanders... in, uh, in, in Frankrijk en alle klassiekers reden... vaak georganiseerd door wielerclubs uh, of Le Champion, et cetera. Ja. En wij citeerden toen ook heel vaak uh, mensen. Dat was Theo Komer was er één bij. En, en in de klassieken die wij nog steeds hanteren... is bijvoorbeeld dat op een gegeven moment... Ik weet niet, maar in ieder geval, er was een, een kabinetscrisis in, uh, in Frankrijk. En die uh, premier, die heette Chabon Delmas. Ja. En toen werd er uh, ook op de, de tourradio gezegd... van uh, Chalban Delmas is gevallen. Dus het kabinet is gevallen. En toen werd ook door de tourradio... en ik ja. ben ook door Theo Komen geroepen... van ja, ik wil geen namen hebben, ik wil nummers. En uh, ah. <laughs> dat zijn anekdotes die we, die we vandaag de dag nog steeds... Uh, maar in ieder geval, uh, ja, wij, wij fietsten vroeger met vele, vele, vele uh, ja, honderden, duizenden... over al die bulten en alle klassieke ronden van Vlaanderen, et cetera. Georganiseerd vaak door lokale uh, clubs, maar ook door, door Nederlandse clubs. Je maar hebt je... zo'n beetje alle bergen in Frankrijk gehad. Ja, behalve het, de Pyrenee, Behalve bekijken, de ja. Maar wat vond je de zwaarste? Uh, Calibier. En ja. dat uh, kwam omdat eigenlijk de Calibier... Er uh, um, is altijd enorm veel wind... Is, uh, je zit boven de bomengrens. En je gaat op een gegeven moment, uh, laat ik zeggen, van zuid naar Noord. Maar dan moet je in een bruggetje over en dan ga je van uh, Noord naar Zuid. Dus, ja. je, je, dus dan knal je meteen met de wind, uh, wind tegen. Ja, vaak kun je beter met de wind tegen beginnen dan met, uh, met de wind mee. Maar uh, dat vond ik de moeilijkste. De aanloop was wel makkelijk via de Col de Lotarre. Dat was een vrij makkelijk uh, beeld. Ja. Uh, heb, je, heb je ook de mond van toe gedaan? Uh, nee. Weet je dat er dit jaar al 80 doden zijn gevallen? Ja. En jij waarschuwt daar ook voor hè, in al je gesprekken. Mensen weten absoluut niet, niet waar van. ze aan beginnen. Dan klimmen ze naar boven, zijn ze zo trots dat ze boven zijn, denken ja. ze dat ze net zo hard naar beneden kunnen als die jongens in de tour. Ja. En dan gaat het fout. Ja, je moet. Je, die, die, die, uh, die tour is, is doorgaans zo'n 200 kilometer. Maar die lange, die, die uh, klassiekers zijn vaak 250. En vergis je mm -hmm. er niet in. Mm -hmm. Maar we hebben heel wat dikke buiken daar zien omvallen. En. Ja. Uh, ik heb het in de voorbeschouwing ook aan jou verteld dat wij. Uh, we hadden toen. Het waren de echte tubes, hè? Die, die uh, bandjes die waren vastgeklit. Wilde met iedereen, hè? Ja, T.I. relay had ja. die. wiel uh, ja. Raas. Iedereen ja. had ze. Ja. Wij du dus ook. En ik weet niet of we ze af en toe verkeerd opplakten. Maar anyway. Als we naar beneden denden. dan gingen we natuurlijk volop in die, in die remmen. en Waardoor die, die, li die lijn die smolt. Ja. En dan bij voorkeur in een tunnel waar het donker was. En door de vocht allemaal gaten in de weg. En dan vlogen al die tubes die vlogen van die <laughs> wielen af. En uh, er was ook nog niet de tijd dat we echt allemaal met, uh, met hoofddeksel uh, reden. En schakelen ging ook niet zo goed hè, van de 12 naar de 36. Ja, ja klopt. En, uh, <laughs> nou, als je in uh, de zan bijvoorbeeld... dat is het uh, basisdorp van de Alpe ja. de West, uh, Als je En dat is vaak bij die dorpen. Hè, als je, uh, de Ronde van Vlaanderen heb je ook. Dat heeft eigenlijk een stuk of 30... Hele steile bultjes, we noemen dat muren. Ja. Maar dan rij je dus in het vlakke land. En dan moet je van de ene meter op de andere... moet je ineens, uh, nou, tegen de 15 vijf tot 20 uh, uh, graden omhoog. Remouchon, bij Le Redoute in de uh, Luikbas, Luik hetzelfde. Je komt het dorp uit, je gaat dan blijven over, bam! En dan zit je dus in je touwtjes vast. Tegenwoordig is dat anders. Zit je in je touwtjes vast. En dan moet je dus ineens van je 12 naar je 36 of andersom... Nou, je 12, en dat, dat gaat niet in, in een halve seconde. En je zag ze werken. Ik zie het voor me allemaal in stilstaan. En allemaal omvallen. Ja. Bam, bam. En niet hard, want ze stonden stil. Maar het was, en dan op je rug en dan met je fiets in de lucht. Uh, Jij moet ook genoten hebben van al die uh, lieve vrouwtjes... die meegingen om uh, hun man te begeleiden. Um, maar die niet in de bergen konden rijden en opeens stilstaan. En ik wil geen ruzie hebben met... Uh, nou, laten we het netjes zeggen. De partners die niet zozeer gewend waren in de auto te rijden van de echtgenoot. Uh, natuurlijk waren er heel veel lieve dames en vrouwen en moeders... die meegingen in de bergen uh, om hun partners en hun kinderen te begeleiden. Maar net zoals je nu al ziet met motoren die in de weg zitten... was het daar natuurlijk dat, dat auto's van moeders... Uh, die moesten dan schakelen van, van twee naar drie of van één naar twee... en dat ging niet goed en die auto's stonden dan stil. En dan moet je eens echt voorstellen... Dat tientallen dikbuiken, <laughs> totaal kapot naar boven. Die keken dus eens niet meer om, want die keken alleen maar naar hun krenkstel. En allemaal klapten op die auto's. En dat is niet één keer gebeurd, maar tientallen keren gebeurd. En er waren geen dikke ongelukken, want het ging om vijf kilometer per uur of zo. Ja. Hennie, maar, ja. Hennie, even tussendoor. We hebben het over auto's en zo, en onveilige situaties. Joop. Die heb ik aan de ja, lijn namelijk. Goedemorgen. Uh, heb jij wel eens last van auto's in Zandvoort... met, uh, met het maken van rapportages of uh, het verzamelen van informatie? Nee, in principe niet, nee. <laughs> Joop van Nes, goedemorgen, goedemorgen, jongen. We hadden je gebeld om kwart voor, kwart voor ja, elf... en je, je was er weer niet, ja? Nee, ik stond met pannen met mijn schoenmobiel voor het raadhuis stil. Ik had geen spatstroom meer. En uh, ik had geen telefoon bij me. Ah, ah, Dat was ah, wel ah. lachen. Jongen, toch... Maar die waren er vrij rap bij. en uh, Ik ben in eerste instantie naar huis gewacht, waar ik nu ben. Heb je je pannen uh, nog verkocht, pannen. Joop? Of? Sorry? Heb je de pannen nog verkocht? Uh, uh, je stond met pannen, handen. zei je. Nee, <laughs> <handen. laughs> uh, Maar dat deed dus ineens onze hand, hè? Ja, nou, dat is zo. Het is, ja, de, goed, is de laatste goed, uitzending uh, uh, van de Watertoren Sport uh, deze zomer. We beginnen pas weer eind augustus. Maar jij hebt vast wel iets te vertellen, want anders was je er niet. Nou ja, uh, ik heb altijd wel wat te vertellen, uiteraard. En, uh, aangaande sport stand Zandvoort, sowieso, want morgen begint in Zandvoort uh, voor de weer het een en het ander. twaalf klaar... uur, hè? Ja, de eerste oefenwedstrijd tegen de, het zaterdagteam van Ajax. En nou weet ik niet of dat hoofdklasse speelt of eerste klasse. Daar wil ik vanaf zijn. Maar het is dus een stevige tegenstander in ieder geval. En je hebt best kans dat er wat aangepaste reglementen zullen komen. En vorig jaar hebben we bijvoorbeeld uh, uh, vier keer een half uur gespeeld. Uh, het, zoiets verwacht ik eigenlijk. Te meer omdat het ook al om twaalf uur begonnen wordt. En dat is er even afwachten. Ik heb er nog geen contact gehad daarover. Maar ik ben er morgen uiteraard wel heel wat bij. Uh, met name natuurlijk omdat het mijn eigen clubje is. wat uh, gaat komen in Zandvoort. Uh, ja. Dan hebben we natuurlijk het circuit. Ja, ja daar is het altijd het een om te doen. Volgende week hebben we trouwens een historische uh, uh, oldtimers zijn Het is geen historische race. Het is een, een uh, concours, concours d'elegance, zeg maar. Mm -hmm. Met prachtige mooie auto's van, uh, van ver voor de oorlog en ook vlak na de oorlog. Schitterend uh, om te zien. Ja, en dan krijgen we natuurlijk de, de, de nationale races allemaal weer. En dat, uh, daar sta ik ook weer uh, echt weer voor aan. Want het zijn hele leuke races. Met name die merkenraces. Als je gaat kijken naar de Renaults en de Suzuki's... ...dat is een, dat is een geweldige strijd is daar. En dat, dat gaat uh, echt... Uh, ...ja, hoe zal ik het zeggen... Op, op het scherpst van de sneden. Ja. Uh, de auto's komen ook nooit ongebutst uit de strijd. Uh, en degene die dan zijn auto het beste prepareert, die wint zo'n zo wedstrijd. En dat is altijd heel leuk om te volgen, Henny. Ja. En Joop, word je, je, uh, je, ja. je vergeten te vragen. Welke dag is dat, die oldtimers uh, ge, gebeurtenis? Uh, uh, Volgend week, weekend, zaterdag en zondag. Oh, twee dagen? Oké. Okay. Uh, neem weer de camera mee, Charles. Uh, ja, dat, dat vraag ik ze ook om. Daarom zeg ik het ook. Ja, ja. Hey, de Formule 1 morgen, met Max Verstappen wordt ook weer spannend. Hè? Want in Hongarije kan hij winnen. Ja, um, uh, Verstappen, is, tenminste laat ik het zo zeggen. Voor de Toro Rosso's is dat een heel mooi circuit eigenlijk uit Hongarije. Uh, het is uh, vrij bochtig en uh, vrij kort uh, rechtend. En daar, van de snelheid moeten ze het niet hebben. De snelheid, dat is heel belangrijk voor uh, Toro Rosso. Dat hoor ja. ik tussendoor. Ik heb nou, een... ik, ik doe er eventjes uh, live circuit bij. Ja. Vorige week was leuk, hè, met die DTM. Ja, ja, ach, het, het, voor mij was het te druk. Ik, ik kon er niet doorheen komen met die scootmobiel, maar ik, uh, ik heb dat natuurlijk ook via uh, streaming, uh, live streaming kunnen kijken op de PC en uh, uh, geweldige race, schitterend mooi. Uh, en het mooiste vind ik dat dat dus echte talenten zijn. Je kan je er niet inkopen. En dat vind ik zo belangrijk. Dat zijn jongens en meisjes ook, niet al te vaak, maar die zitten er wel tussen... die worden gewoon uitgezocht omdat ze goed zijn. En dat moet je hebben. En niet omdat je veel geld hebt. En dan denk ik dat je, dat je goed bezig bent met je sport. Uh, inkoop is dus uh, geen punt bij uh, geen issue bij uh, de DTM. En, uh, en dan, dan ja, dat is een mooie bak. Het enige wat ik eigenlijk... Uh, Tegenkom is dat er vaak, of wat, wat vaker moet ik zo zeggen, uh, geklaagd wordt over het, het feit dat er maar drie merken aan meedoen. En ja, het, het kost een pak geld om zo'n auto te, te kunnen uh, bouwen en uh, exploiteren tussen aanhalingstekens. En um, ik, ik weet dat ze met Toyota zijn bezig geweest. Ik, <coughs> ik weet dat Opel erin heeft gereden uiteraard. Maar ik zou ook graag Porsche willen zien. En wat andere merken, dat je, dat je meer strijd krijgt. Want nu zijn de beste van Audi of BMW of Mercedes. Uh, uh, en dan houdt het op. Ja. Dat is gewoon voorbij. De rest zijn oude auto's. Dus aanlangs zijn ze ook weer vaak maar een jaar oud. Maar die zijn alweer dermate minder verontwikkeld dan die nieuwe. Dat ze minder snelheid hebben. Hm. Dus ja, dan, dan, dan kan je ook niet winnen. En uh, dus ja, ik, ik pleit ervoor om wat meer, uh, meer vers bloed in de DTM te krijgen. Nou, doe je best. Je, ja, hebt, he je hebt de, de, de hele maand augustus, want we hebben geen uitzendingen meer. Dus. Ja, dat is ontzettend jammer, vind ja. ik. Want uh, straks gaan we ook weer beginnen met... De basketbal gaat weer beginnen. Het hockey gaat weer beginnen. Maar dat doen we eind augustus, Joop. Ik wil je bedanken voor al je... Het is niet anders. Ik wil je bedanken voor al je medewerkers. Heb ja, en, je wel eens gehoord nou, van de ronde dan... van Grijpskerk? <laughs> nee, ik niet. Maar ja. ik wil nog één ding even meedelen. Ja. Want de eerste woensdag in september... Dan is weer de allereerste uitzending van culinaire zaken. Ah, en dat wordt nou, gepresenteerd door meneer beginnen. Joop van Nes. En mijn, mijn grote vriend en medestrijder voor een betere wereld, Jacques Jongmans. We gaan het samen weer doen. Jacques doet onder andere techniek, maar is ook een goede hobbykok. En uh, we gaan uh, dus uh, informatie geven over producten. We gaan uh, recepturen bespreken. We gaan het over uh, ingrediënten hebben. En dat wordt geladeerd met gauw oude muziek. Dus luister allemaal. Ja. Op iedere eerste Laten woensdag van de maand tussen vijf en zes. En we gaan weer lekker eten, hè? Uiteraard. Ik heb Ron Smit, Jesper ja. Ras en ja, uh, Hans Wolf als gast. Ze doen jou ja, allemaal je... de groeten. Maar ja. weet je Jesper dat die Ron heeft, uh, de ontzettend... heeft gewonnen, hè? Huh? Jesper heeft hier gewonnen van de Ja, week. woensdag. Hè? Gisteren heeft hij ook... Ja, gisteren, uh, in was hij, gisteren was hij 17e. Jawel, maar maakt oh, niet uit. Hij won de sprint van de, van de kopgroep, van de van peloton. Okay. En okay. Uh, hij doet het gewoon ontzettend goed, dus daar gaan we veel ja. van horen. Maar Ron ja. is bezig met, uh, met een Dernie-koers eind september. Hoe vind je dat? In Zandvoort. Gelre, lijkt me dat. Ja. Uh, door Zandvoort of over het circuit? Nee, in, in Zandvoort, in het dorp. Ja, door, Zand, door, door het centrum, ja. oké. Okay. Ja, en dan een oude solex race erbij. Of. Iedereen die een Solex heeft, dat schijnt er veel te zijn in Zandvoort. Die kunnen meedoen. De, de, de, de, de, de, de, de we zitten, we zitten wat van fanaten in Zandvoort zo. Ja, leuk toch? Hey, en hoe sta, ik, hoe sta ik met de, met, met de ontwikkeling ten aanzien van de, de plannen om het wielrennen naar het circuit te halen hier nou, in Nou, dat gaat gebeuren. Vandaag zitten uh, Nick Meijer, onze burgemeester, en de wethouder zitten bij elkaar om te praten over het EK in uh, Nice en uh, uh, Monaco. Ja. Of ze daar naartoe gaan of niet, dat hoor ik vandaag van de wethouder, van Gertjan. Oké, okay. heel spannend, want dat, ja. dat zou voor Zandvoort een enorme... Ja, economische opkikker zijn. Hè? Ja, we hebben een prachtig comité, dus ja. het komt allemaal goed in orde. Ja. En uh, Hans Wolf woont nou ook in Zandvoort, dus die mag meedoen. <hijf> ja. Trouwens, heb je wel eens gehoord uh, uh, van Frederico Martin Bagamantes? Hij won de Tour in 1959. Tegen mij? Ja. Ja, zeker, zeker. Wielrenner, ja, absoluut. Weet je dat hij heel goed Frans sprak? Dat weet ik niet. Moi, ik il est fatigué. Moi, il veut aller à la maison. Ik spreek ook bijzonder goed Frans, maar alleen keukenfrans. Ja, nou, dat houdt mij zo vol. Fijne ja. vakantie, jongen. Is gelijk. En, en, nou, ik kom me ongetwijfeld nog wel tegen en we gaan nog praten over het EK. Afgesproken. Nou, Joop, je had het over culinaire zaken. Ik sluit erbij aan met Betty Serveert. <laughs> Betty Serveert. <laughs> Ja, de keuze van Hans Wolf. Betty serveert met uh, Dust Bunny. In deed uh, Tim Krabé mee aan een wielrenwedstrijd in Zuid-Frankrijk. Het is de ronde van Mont-Éguale, als ik het goed uitspreek, hoop ik. En dan schrijft hij het wielerboek... en dat is het handboek voor alle wielrenners van vroeger en van nu. Want ook Jesper Rasch kent het boek, hè? Ik heb hem ook gelezen, ja. Vond je ervan? Ik vond, uh, ik vond het een leuk boek. Echt een uh, mooi boek. Het is uh, de renner, hè, het verhaalt over de tactieken, de voorbereidingen... de demarages, lossen, alles, alles komt erin voor... Jij kent het natuurlijk ook, Ron. Ja, ik, uh, ik heb het uh, veel, een paar keer gelezen. En ook de andere boeken van Tim Krabé. Ik ken persoonlijk ook wel aardig. Hij is een heel aardige vent. Ja, ja, ja. En hij kan heel mooi, niet alleen schrijven... maar hij kan ook heel mooi vertellen. En hij kon aardig fietsen. Ja, ja, ja in 1974... toen hebben we samen nog het Omloop van het Volk gereden. Ik kreeg toevallig een fotootje van hem. Ah. Kreeg ik, oh, wat leuk, wat ja. leuk. Ja, ja, heel goed, man. Uh, Hans... Ja, het is jouw handboek. Ja, het is... Uh, Hennie, mag ik een klein stukje voorlezen? Ja, dit is, uh, dit is, hij schrijft inderdaad heel erg leuk. Nou, we hebben het inderdaad wat jij zegt over voorbereiden, uh, tactieken, technieken. Uh, er is een, een leuke passage dat hij zegt van... Uh, dat het handig is als je een hele zware beeld op uh, klimt... dat je fiets dan niet zo zwaar is. Jacques Anquetil, die vijfmaal de Tour de France won... nam voor iedere beklimming zijn bidon uit de bidonhouder... en stopte hem in zijn achterzak van zijn koerstrui. Ab Geldermans, zijn Nederlandse meesterhelper, zag dat jarenlang aan... kon ten slotte zijn nieuwsgierigheid niet langer bedwingen... en vroeg naar de reden. En Anquetil legde het hem uit. Een wielrenner, zei Anquetil bestaat uit twee gedeelten. Een mens en een fiets... En weliswaar is de fiets het hulpmiddel van de mens om sneller te gaan... maar hij remt de snelheid ook af, door zijn gewicht. Vooral bij zwaar werk speelt dat een rol... en zeker bij klimmen komt het erop aan dat de fiets zo licht mogelijk is. Een goede manier om hem lichter te maken is de bidon uit de houder te verwijderen. En dus verplaatst Anker bij beklimmingen zijn bidon... van de bidonhouder naar zijn achterzak, geen spel tussen te krijgen. Heel mooi. 6,8 kilo moet een fiets zijn in de tijdrit in de Ronde van Frankrijk. Er wordt aan alle kanten gestudeerd hoe het moet en wat beter is. En de een rijdt met een klein wiel, de ander rijdt met een groot wiel, de ander met een opzetstuurtje. Wat vinden jullie daarvan? Ja, het is, er is heel veel tijd te behalen in een tijdrit. En uh, ze rijden ook met hoge velgen. Uh, ja, je zag uh, vleden week in die tijdrit... zag je echt mensen helemaal uh, dwars over de weg heen gaan. Omdat ze met de verkeerde vellen gereden. Ja, ja. En het is... Ja, het, is uh, het gaat om secondes. Dus elke seconde die je op je tegenstander kan pakken... ja, die moet je pakken. En uh, ook in het materiaal. Als jij een berg op fietst, waar zit jouw bidon? Nou, <laughs> het bidon zit op mijn buik. <laughs> Dan... Uh, Nee, nee, nee. Maar ik uh, neem gewoon een bidon mee. En ik ben echt niet zo'n klimmer. speel jij wel, hè? Ja. Uh, nou, ik ben toevallig... Kom ik uh, net uit Oostenrijk. Ik ben maandag teruggekomen uit een uh, etappenwedstrijd in Oostenrijk. Maar ik, ik ben geen uh, klimmer die met de beste meegaat. Maar uh, omhoog kom ik wel. <laughs> ja, goed, hoor. Hoe is het met jou, Hans? Nou, je hebt... Uh, <laughs> Wat ik al vertelde over mijn broer, die sinaasappelpellen. Uh, uh, binnen ons gezin heb je vier jongens. En twee daarvan, dat zijn de bonkige mensen zoals ik ook ben. De zwaarde jongens. En die kun je eigenlijk gewoon drie, vierhonderd kilometer op een fiets laten zetten. En dan redden ze zich wel. Die zijn niet zo goed in de bergen. En ik heb ook twee broers. die zijn de, de Tengren, zoals Jasper ook is. En dat zijn jongens die eigenlijk veel, uh, laat ik zeggen, soepeler zijn. En ook wat ik in die, in die, in die uh, column die jij ook voorlas... ook uh, hoe Baukema, Mollema, Mollema uh, als fluweel uh, zeg maar het behandelt en benadert. Dat zijn die mannen die gewoon dus heel soepel in elkaar zitten. Jij eigenlijk ook, uh, moet ik je zeggen. Ik dus ben een zwaarder. Ja. En uh, dat, dat, dat maakt het ook weer moeilijk om weer terug te komen... op die totaalrenner. Uh, ja... Het schaaf met vijf poten is niet te vinden. Ik vond Boris Becker eigenlijk... dat vond ik eigenlijk zo'n totaal sportmens. Die, die was lenig en, en, en zwaar en bonkig. En die had oudsdouwen, langdurig. Nou, dat soort mensen, die totaal mensen... die, die heb je niet zoveel meer. Dat is moeilijk te vinden. Tom? Als je nu Peter Sarkang neemt... die is ook een beetje bonkig en dinges... maar die rijdt ook toch vrij redelijk die bergen over... Je noemt daar wel de man ja. die de uitblinker is van deze ronde, vind ik. Ja, dat is ongel ongelooflijk wat die man presteert. En dat is niet alleen dit jaar. Dat is de vorige jaren ook gebeurd. Ja, hij is niet voor niets wereldkampioen. De beste. Hij is echt de beste. De allerbeste. Maar wat een mooie vent, hè? Ja, ja, ja, ja. Als je ook films van hem ziet, gingen ze Kries na doen. Hij met zijn vrouw. Nou, dat is ongelooflijk. Uh, heel erg leuk. Uh, en ze trouw, ze een film over zijn trouwerij was ook ontzettend, uh, ontzettend mooi. Uh. Jij gaat volgende maand uh, proberen weer wereldkampioen te worden. Want je was het al eerder. Hè? 2005, ja. En, en er zit een hele tijd tussen. Hoe komt dat? Ik, uh, ik heb tien jaar niet of acht jaar niet gefietst. Ja, hoe komt dat? Nou, ik, uh, ik was. In uh, 2006 werd ik tweede in de wereldkampioenschap op een, op een centimeter. Centimeter, ja. een centimeter na. En toen ja. had ik een beetje, ik denk, nou, ik vind nou wel genoeg. En. Uh, zei ik zei tegen mevrouw, nou weet je wat, ik ga lekker werken, ik ga een baan zoeken en ik neem een beetje afstand van de fietsen. En uh, ik was pas 55, en ik vond zo weer, uh, kon zo weer beginnen. Ik begrijp niet dat mensen geen baan kunnen vinden, want <laughs> ik kon zo, uh, nou ja, we kon zo bij, bij diverse mensen kon zo weer werken weer en zo. En dat heb ik ook met heel veel plezier gedaan. En uh, toen uh, twee jaar terug stopte ik met, uh, met werken. Ik denk, nou ik heb genoeg verdiend. Ik ga lekker uh, leuke <laughs> dingen doen. Alleen, ik kwam een klik in de kabel. Ik was de Mont Ventoux over gefietst. Drie keer had ik voor mijn verjaardag gekregen. Een reisje naar de Mont Ventoux, Dus ik drie keer die Mont Ventoux op. Vonden ze leuk. Ik niet hoor. Want uh, die Mont Ventoux is heel erg. En op de weg naar huis toe. Bellion stopte we eventjes. Om een plaspauze te houden. Dus ik wil zo'n wc binnenstappen. En ik glij uit. Oh. En, uh, achteraf bleek ik mijn heup gebroken te hebben. Zo. Maar ja, dat duurde maanden, want uh, ik was geopereerd en ze hadden een pen in mijn heup gezet. En uh, ja, ik bleef steeds zoveel pijn houden en uh, ik wist steeds terug naar het ziekenhuis. En ja, het zit allemaal goed en nee hoor, die pen zit er goed in, het zit allemaal vast. Maar achteraf bleek het helemaal niet vast te zitten, dan bleek die, die heup gewoon nog los te zitten. En daar heb ik maanden mee gelopen en gelezen. Nou ja, gelopen, ik, op een gegeven moment zat ik in een rolstoel. Zat ik in het huisje in de huis duin, heb ik weken gezeten en dergelijke. En toen eindelijk na, na, na acht, negen maanden toen, ja, toen kwamen ze tot de ontdekking dat het toch nog los, eh, los had. En toen ja. hebben ze een hele heuprothese erin gezet. En het was verleden jaar juni. En, uh, heel veel heuprothese hebben ze erin gezet en dergelijke. En uh, dat ging allemaal weer heel goed. En in december reed ik weer achter de Denis in Alkmaar. Nee, ja. weer een Dernie-wedstrijd. Ja. En in Ahoy reed ik weer tijdens uh, ja. de tijden zesdaagse ze weer een... Uh, Prominente wedstrijden. Hoeveel, en, hoeveel kilometers maak je per week nu? De... Eh, tussen de 400 en 500. Dat is best mooi. Ja, ik, ik ben iets minder gaan fietsen omdat ik iets harder ga fietsen. Ja, ja. Meer op de wedstrijdjes toegelegd heb. Maar ga je weer op het sprintje wachten tijdens de 2K? Eh, nou, nee. Ik ga eerst nog wat andere wedstrijden fietsen. Uh -huh. ik ga In België heb ik nog een wedstrijd. Ik rijd nog een driedaagse in sloten. En nog meer wedstrijden. Dus eh, ter voorbereiding. En. Eh, we blijven gewoon fietsen. Nee, we kijken wel hoe het gaat. Ik moet eerst kijken of ik goed die berg over kan komen. Want het is natuurlijk weer elf jaar later. En die berg, en ja, die komt, berg, en die berg is niet minder overheen, geworden. Hoor. Nee, maar jij komt er wel overheen. Hoor. Maar je vindt ja, ja, ja, nou, je, er is niet zo moeilijk. Maar je moet wel in de kopgroep eroverheen komen. Jij bent een kenner. Wat kunnen we van Jesper Ras verwachten in zijn wielercarrière? Ja, ja ik, vind, ik, ik verwacht wel veel van hem. Ik zie hem uh, vaak rijden. We rijden wel eens dezelfde wedstrijden. En dan rijdt hij bij de... Uh, grote mannen moet ik keer eraf sprinten bij die 65 plus. Maar hij is heel erg attent. Hij is ook heel slim. Hij zit ook altijd aan het goede wiel. En dat vind ik wel. Ja, ik uh, weet je, het, is, het is moeilijk hoe uh, zo'n jongen zich ontwikkelt. En als hij dat blijft ontwikkelen, ja, dan kan het natuurlijk een heel groot talent worden. Maar uh, vele volgen zich roepen, maar weinig zijn uitverkoren, zeg ik altijd maar. Ja, maar zijn dus, vader was wel uitverkoren. Ja, het was een hele goede. Dus hij heeft natuurlijk wel veel steun aan. Ook qua materiaal. Ja. Ja, Vist vis Wielersport, dat is uh, een grote zaak. Dus hij kan natuurlijk van alles pakken wat hij nodig heeft aan materiaal. Je zit reclame te maken, mag niet joh. Oké, okay, doe ik ook niet. Weet je waar je lekker kunt eten? Zizo Lounge. In dat Palace. heb je de verleden week al verteld. Ja. <laughs> ik vind ja, zo maar lekker. vraag het dan van uh, Jesper wat, hier, wat zijn toekomstverwachtingen oh, dat is zijn. Het is een heel goed idee om dat even te ja, vragen. He? Dankjewel voor de vraag. Vertel het maar eens. Wat mijn uh, toekomst in de wielersport is? Ja. Uh, ja nou, wat ik net ook al eerder in de uitzending aangaf, uh, wil ik me gewoon blijven ontwikkelen en beter worden. Sterker worden. En uh, ja, meer uit mezelf kunnen halen, zodat ik later bij een uh, mooie grote ploeg uh, kan rijden. En mooie wedstrijden kan rijden. En, uh, en, en presteren dan. Je weet dat het niet meevalt om uh, prof te worden, hè? Dat klopt. Je weet dat je buurman ook bijna prof was. Bijna, ja. ja het is, uh, sommigen die denken van mijn leeftijd dat ze volgend jaar al naar zo'n ploeg moeten gaan. Maar eigenlijk uh, heb je daar alle tijd nog voor. Over vijf, zes jaar kan het nog steeds. Zoals Bauke Mollema bijvoorbeeld. Die begon ook pas te fietsen toen hij twintig jaar was, uh, zo'n beetje. Ja, 19. Uh, Dus jaar. Uh, dus alle tijd heb ik nog. Ja, je hebt, maar je hebt wel het lichaam voor een wielrenner. Ja, nee, ik ben niet heel groot. Nee. Ik ben een van de kleinste van het peloton altijd. Uh, ik ben niet een van de listen, dat zou je wel denken. Maar ik ben wel een van de zwaarderen nog. Um, maar ja, daarentegen kan ik wel, uh, ja, voor, ik heb geen uh, slecht lichaam uh, voor een wielrenner inderdaad. Let je op je voeding? Dat moet ook van thuis uit natuurlijk. Ja, dat ook. Gewoon goed eten en uh, tijdens de wedstrijd ook uh, goede voeding mee, uh, meenemen. Ja. Ron, tijdens dat wereldkampioenschap, hoe doe jij dat? Je gaat naar Oostenrijk, dus alleen maar slietsels eten? Of, uh, nee, nee, nee, nee. nee, Ik heb een hele kist met, uh, met eigen voeding, neem ik mee. Je zorgt altijd voor jezelf? Ja, nou, we zitten in een appartement en we gaan ook wel lekker uit eten wel eens. Ja. Maar meestal neem ik een hele grote doos mee of een kist mee. En daar zitten heel heleboel dingetjes in die ik uh, lekker gebruik. En je rijdt een wereldkampioenschap als een uh, uh, gewone wielrenner. Tussen aanhalingstekens gaat rijden. Dan heeft hij, geloof ik, tien man om hem heen. Hoe zit het bij jou? Uh, Mijn vrouw gaat mee, een vriend van me gaat mee. En, uh, en zijn vrouw, we gaan met ze vieren. Geen fysiotherapeut? Nee, nee, nee, nee dat heb ik allemaal niet. Nee, en ik dus... rijd ook daarvoor rijd ik nog een wereldbekerwedstrijd. Die rijdt daar twee wedstrijden. Man. Ja. En wat denk je zelf? Zit de kans erin? Uh, nou, ik ben weg, uh, mezelf wel aan het testen. En het gaat steeds beter. Dus, maar ja, uh, het is hier allemaal vlak. En ja. uh, ik train het kopje van bloemen al op. En dan rijd ik op uh, 52, uh, 15 of 14. En dan ram ik naar boven toe. Maar ik kom nog niet op die, op die grootste hier nee, Niet helemaal uh, kan ik hem doortrekken naar mijn nee, boven toe. Nee, dat lijkt me ook niet. Nee. nee, maar dat komt wel. Ik train er wel op. Ja, ja, ja. En uh, ja, als je dat kan, dan hoop ik daar die klim van 10% uh, te overleven. Het is een gigantische berg. Ja, vier kilometer lang en het is uh, met een stukken van 10%. Ja. Maar ja, ik bedoel, ik heb het in het verleden ook gedaan. Dus uh, waarom zou ik niet uh, zou ik niet, uh, niet, niet ja. kunnen? Hans, hoe vaak fiets jij nog? Uh, niet veel meer. Nee. Tussen, tussen Heemstede en uh, <laughs> Zandvoort. Maar uh, ik, ik, ik luister ook uh, graag naar Ron. Waar kun je hier nog lekker hard fietsen? Uh, dat is de vraag. Ik bedoel, ik heb... Op de zeeweg? Dat is geen mooie plek om te fietsen. Ja, maar het is zelen. levensgevaarlijk op dit moment. Als je met nee. die toeristen. die nee. komen van de boulevard naar beneden. die kijken niet uit. Het, het is. Uh... Nee, het is echt, echt levensgevaarlijk. En ook. Ik heb, toevallig staat er ook een stuk over nog in de rennen. Ja. Het stuk tussen, uh, tussen Zandvoort en Noordwijk. Is ook niet meer te doen. De, de, ik noem dat dan de futters. Die met z'n twee of drieën naast elkaar. Ik uh, bedoel, de ronde, de, wat wij vroeger vaak deden, de ronde van Haarlem en Meer. Dat was toen nog een echte ronde. Maar dan later is het dus door, door Fokker en Schiphol. zijn er weer stukken uitgehaald. Dus daar ook al niet meer. Dus, dus rond waar, waar train jij? Uh, nou, je? Nou, weet je, het hele mooie route is. als jij de sluis overgaat. En dan ga je door de duinen heen, naar bergen, naar de helden, die kanten. Ja, nou, dan kun je schitterend mooi fietsen daar. Ja. En dan is het relatief heel rustig. rustig ja. Heel rustig. Bij wijk aan zee ga je erin, in die duinen. Ja. In principe moet je betalen. Ik heb het nog nooit gedaan. Maar <laughs> je, je moet een kaartje kopen. Maar ik, ik weet nooit waar die kasten zijn. Dus dat uh, is ook tegen mijn principe. Maar dan kan je ook schitterend fietsen. En dan hebben ze ook hele van die waterwinninggebieden. En dan is er hele grote dikke okay. van, die, van, die, van die vissen daar. Ook. Nou, dat is echt heel mooi. Noord-Holland is nog vrij rustig. Ja, maar dan heb je dus, dankjewel, dus een paardje dus echt over boven het kanaal. Ja, Want maar dan ja, dan ga je de sluizen, hoeft niet over de pont te staan wachten ja, okay, of zoiets ja, dergelijks. Ja, ja. Jij wilde nog iets zeggen over uh, KB? Nou, ik, ik, uh, als we nog tijd hebben, Hennie. Het is, uh, we hebben het ook een paar keer gehad over waar denkt een... Uh, een, een, een fietser nou aan. Ik bedoel, jongens als uh, uh, Mollema, et cetera. En er is nog wel een klein stukje, als ik het even mag ja, voorlaag. Ja, ja. Je bewustzijn is klein op de fiets, daar gaat het eigenlijk over. Hoe zwaarder de inspanning, hoe kleiner. Iedere beginnende gedachte is meteen helemaal waar. Iedere onverwachte gebeurtenis is iets dat je altijd al geweten hebt... maar even vergeten was. Een doorhamerende zinnetje uh, of een liedje... De steeds beginnende deelsommen, uitvergrote boosheid op iemand is al voldoende. En dan heeft hij het ook nog over verhalen eh, dat een trainende wielrender, mij, dus het KB, is in de duinen tussen Noordwijk en Zandvoort, vertelde dat hij tijdens een criterium een vrouw had versierd. Hij ontdekte haar achter een dranghek, of zij hem. Om de honderd seconden kwam hij langs gestoven om zo on Ontluikt hun liefde even mooi als een bloem op een film, waarvan de opname met zulke tussenpozen zijn gemaakt. Tien ronden glimlachten ze naar elkaar. Tien ronden knipoogden ze. Ze begonnen met hun tongen langs hun lippen te strijken. En toen de wedstrijd de beslissende fase naderde, werden hun gebaren regelrecht scrabbeus. Vertelt hij? Maar ik geloof hem niet, want hij is een zeer goede wielrenner. Het kan niet. Het kan dat, kan, dat hij na afloop van een wedstrijd met een toeschouwer naar bed ging. Akkoord. Maar hij moet er een ander verhaal bij verzinnen. Toch moet ik je zeggen. Als ik fiets. Denk ik alleen maar aan dames. <lacht> en, ja, en jij Rob. <lacht> nou nee. Als ik een wedstrijd fiets. Dan denk ik alleen maar aan bijblijven. En zoals de jongens als, als uh, Jesper hier naast me. Dat ik daar in de gaten kan houden. Want, maar uh, ja, als je door de duinen fietst. En, heerlijk, en op heel moment met het mooie weer, ja, dan zie je alleen maar mooie dames. Kijk, dat bedoel ik. Niet. En... Jasper, wat denk jij? <laughs> uh, en uh, wat, in het, wat in het boek staat, je hebt een liedje in je hoofd. Of hij deed het met rugnummers, had hij iets. Ja. Uh, had die oh, iets? Ja. Getallen. Maar in de wedstrijd zit er ook wel eens wat in je hoofd. Maar je zit, uh, in een wedstrijd dan ben je meer uh, gefocust en geconcentreerd op degene die voor je rijden. En uh, ja, geconcentreerd op de wedstrijd zelf. Je denkt nog niet aan de meisjes? Nee, nee, nee, ik heb een vriendin, dus dat mag ik niet. <lacht> en Hans? Nou, ik, ik, ik moet te hard werken, et cetera. Met name uh, de voorliggen. En uh, in België heb je van die, van die vreselijke lange routes naar boven. Hè? De, de teu bijvoorbeeld. Dat, uh, nou, ja, is vreselijk. Oh, kom op. De, de, je, je, je begint en je zit vijf kilometer verderop... zie je al de top en het is één rechte lijn naar boven. Nou, dan, dan denk je alleen maar aan hel en verdoemenis, geloof ik. Ja. Niet aan mooie vrouwen. Nou, ik wel, hoor. Ben ik dan abnormaal of zo? We zijn jaloers misschien, uh, Henny? Je zit er, Dat is mooi. Sex is ook een sport, zeggen ze. Je moet die plaat ja, wegdraaien, joh. dat is allemaal niks. Nee, ik heb me wel eens afgevraagd. Uh, mogen die wielrenners dat eigenlijk uh, tijdens hun deelname aan zo'n groot evenement? Nou, vraag maar aan Jesper. Nee. Met een vriendin. Dus. Ja, ja, ja, ja. Nee, volgens mij is het goed voor je lichaam, toch? Uh, het, het bedrijven ik... van de liefde. Uh, ja hoor, het, allemaal, uh, het is allemaal goed. <laughs> Ron, hoe is dat? Ja, ik heb er nooit geen last van hoor. Zelfs de voor of de na. Hebben we geen last van. <laughs> en jij uh, Geen commentaar. Uh, nou ja, ik ook wel. Want ik denk aan dames. Maar ja. Hé hey, Jesper, je ja. hebt woensdag dus gewonnen hè? Ja. En dat komt eigenlijk omdat jij een neus hebt voor de sprint. Uh, ja, ja, ik was met een kopgroep weg. Het was zeven man. De laatste ronde moesten er een paar af. Dus dan waren er met z'n vijf over. En uh, ik kwam met snelheid uh, uit de laatste bocht. Op, de op kop reed ik, ja, als eerste. En uh, het was nog wel twee, twee, driehonderd meter naar de finish toe. Maar uh, ja, ik heb wel inderdaad wel een aardig uh, een snelle sprint. Dus ik wist eigenlijk wel dat ik als ik met snelheid uit de laatste bocht zou komen... dat ik, uh, dat ik de overwinning zou pakken. Dat er niet heel gauw renners over me heen zouden komen. Uh, maar dat heb ik, ja, ik, inderdaad, ik, ik heb wel een goede sprint inderdaad. Ja. Je hebt geen treintje. Je doet het allemaal zelf. Na woensdag had ik dan geen... Uh, ik, er zat wel één renner van Monkey Town... Waar ik, uh, Monkey Town Cycling Team waar ik voor rijd. Uh, in de kopgroep. Maar met zo'n criterium... Dan uh, rij je eigenlijk voor jezelf. Maar in de klassieker heb je soms wel een uh, treintje voor je. Ja. Ja, ja. Laten we eens naar de Tour gaan jongens. Want uh, die gaat de laatste dagen in. Uh, ik heb in het begin gezegd dat Quintana zou winnen... Maar ja, ik wist niet dat hij ziek zou worden natuurlijk. Die heeft een paar tikken gehad, hè? Nou ja, het valt, het valt nog reuze mee, hoor. Ik bedoel, uh, hij kan niet met de beste mee. Maar hij rijdt nog wel uh, zijn wedstrijdje uit bij de eerste tien. Maar ik had hem bijvoorbeeld vooraf bedacht als een van de drie bij de, bij de tijdrit gisteren. Nou, nee. nee, nee, nee. nee. Hij, kan echt niet, hij is niet echt in de tof Ja, hij is ziek. Oké. Okay. Ja. Maar maar ja, ja, dat... dat houden ze stil, hè? Maar ja, dat is ook een onderdeel natuurlijk van de Tour de France. Uh, niet ziek worden en uh, niet verkeerd eten of iets dergelijks. Spalpartijen ja. en dergelijke. Dat zit er allemaal in. Ja. En je moet niets tegenkomen. Hoe gaat het verder? Doe je voorspelling. Ja, ik denk, ik, ik denk dat Mollema bij de eerste drie komt. En uh, als de voorbereidingen. Hij is nog steeds. Ja, ze moeten hem nog steeds voorbij. En ik vind. Uh, ja, ik hoop het ook voor hem. Ja, ik ook. Maar... En het, het zijn twee, twee zware dagen nog, maar ik denk hij herpakt zich. En ik hoop dat hij het, dat hij het redt. Hoe vond je deze tour? Uh, het, nee, ik vond de tour iets minder als andere jaren. Er werd veel rustiger gereden in sommige momenten. Er zaten veel meer wandeletappes. Rare etappes. Mm. Met een paar maanden vooruit en dan gebeurde mm. er niks. En... En uh, kijk, dan is, uh, van de week hadden ze uh, in die etappe een gemiddelde van 40 km per uur in. De, de, maar die jongens die zaten wel tien minuten vooruit. Dus het peloton heeft er relatief uh, wat minder snel oh, gereden. Een rustdag gehad. Ja, die hebben ja. Echt, uh, alleen in de laatste klim natuurlijk. Ja. Het is natuurlijk, uh, dat is de ontwikkeling van de wieler in de laatste jaren. Uh, het zijn er drie uh, kleuters die, die allemaal op het hek zitten. En dan valt er steeds eentje af. En iedereen houdt zich krampachtig vast. Want die willen niet van het hek afvallen. Dus ja, eh, ze, ze blijven bij elkaar. En ze tasten elkaar heel, nou, heel weinig af. Er wordt niet echt eh, strijd geleverd. Ze blijven echt bij Vroom. Maar Vroom heeft ook een, een, een ploeg om dat niet toe te laten. Eh, je, kan, je kan niet demereren. Als Mollema vanmiddag gaat demereren en die gaat er voorop zitten rijden... dan wordt hij de laatste drie kilometer wordt teruggepakt. En dan verliest hij drie minuten... Ja. En dan is hij zijn podiumplek kwijt. Dus ja, dan wordt allemaal echt berekend gereden. De grootste uitblinker? Ja, Froem. Ja? Ja, ik vind Froem wel... Uh, en ze kan natuurlijk uh, uh, met de groene trui. Maar Froem, die rijdt echt berekend. Hij heeft ook een ploeg om hem. Weet je wat Heen. ik de grootste uit, uitblinker vind? Nou? Woutje Poels. Ja, dat is... Uh, en Wout Poels die heeft van een week nog Mollema op sleeptouw genomen. Weldig, hè? Nee. Ik bedoel, daar hoor je weinig mensen over... Nee, maar die maar... wacht poels, die trok die mollenmaat toch nog eventjes mee... Hey, hè, dat hij geloos was. Dat was de, de tweede plaats voor hem, hè? Dat, dat is absoluut de tweede. absoluut zo gebeurd. Jesper, wie gaat uh, winnen? Nou, dat is duidelijk, denk ik. De, de Tour uiteindelijk? Vroom. Uh, ja. Ja. Hoe vond je hem? Vroom, zelf? Nee, gewoon de Tour. De Tour. Uh, ja, ik had er toch wel meer spektakel van verwacht. Ik had eigenlijk om een beetje hoop dat Quintana misschien wel uh, zou, zou winnen. Dat in ieder geval dat zou wel mooi zijn. Dat niet alleen maar drie jaar achter elkaar uh, verroom ja. is met zijn hele skyploeg. Uh, maar het is wel een mooie tour. Vooral met uh, Dumoulin en de andere Nederlanders die het goed doen. Ja, wel, Bart Boels, joh. Ook okay. hij. Ja. Die heeft trouwens een kans in Brazilië straks. Op, het, uh, op de Olympische Spelen. Ja. ja, klopt. Dat zou me niets verbazen. Wat denk jij Hans? Uh, nou, even, ja. Uh, ja, uh, maar ik ga hem wat beter volgen. Want jij hebt het nu al twee keer genoemd, Wouter Poels. Dus, dus dan moet ik echt uh, beter op gaan letten op deze man. Dat heb ik niet echt gedaan. Maar ik heb niet veel toe te voegen aan uh, wat Ron en Jasper zeggen over uh, de Tour. Ik vond in het begin, we hadden een paar van die hele lange etappes... Die, waar ze zelfs nog later dan het laatste schema aankwamen. Nou, dat zegt al iets over de, de Tour uh, in het begin... Persoonlijk vond ik het heel jammer dat in die uh, Alpendagen uh, er eigenlijk geen aanspreekbare bulten, bergen waren. Uh, de de klas was daar eigenlijk de enige. Maar dat was persoonlijk een beetje jammer. Ja, en Vroom is gewoon mijn totaal uh, hero. Uh, dus niet alleen de tijdrit, maar als uh, klimmen uh, Een totaal mens. En ik hoop alleen dat Molma naar op het podium komt. Dat ben ik met je eens. Alleen ja, twee of één. Bedoel, niemand weet wie nummer twee of drie was. En dat is natuurlijk altijd jammer. Nou, als Bouke 2 wordt, dan onthouden we dat wel hoor. Ja, wij wel. Okay. <laughs> bij, bij Maastricht niet meer. Nee, nee, nee. Jongens, hartstikke bedankt voor vandaag. Het is helaas zo dat uh, in deze uitzendingen de tijd sneller gaat dan ergens anders. Het is weer om. Allemaal een hele fijne vakantie. Dankjewel, Ron. Veel succes op het wereldkampioenschap. Jesper, veel succes. Pak nog een paar zegers. Ja, komt goed. Vier geld hoop ik voor je leuk zijn. En Hans, wanneer ga je weer uh, in het buitenland mensen helpen? Nou, misschien de volgende maand. Ik uh, ben bezig met Tajikistan. Dat ligt uh, tussen Afghanistan en uh, China. Uh, hoe doe je dat met uh, een vliegtuig? Da word je toch helemaal ja, gek vanaf. Istanbul. Die... Nou, ik weet niet of je nog iets hebt, maar waar ik naar uit kan zien, dat is de terugweg. Dan kom je rond 6 uur s morgens langs de berg Ararat. Uh, ja. dan vlieg je over Iran. En dan zie je s'morgens aan de rechterkant de zon opkomen. En dan zie je die berg Ararat als een, nou ja... Daar kun je emotioneel van worden hoe mooi dat is. Ja. Nou ja, dan uh, nou, nou moet ik naar Istanbul. Geloof ik ook niet zo'n feest op dit moment. Maar snel overstappen en dan naar huis. Hoi joh. Wij, wij danken alle gasten. En uh, uh, ik zie ze een beetje jaloers naar uh, Jesper Ras kijken. Want ze dromen weg met het volgende nummer. Waarmee wij de watertorensport voor vandaag afsluiten. Ja, en yesterday. yesterday en dacht voor Show. vandaag, hè, Wacht even. Uh, we zijn dus tot eind van de maand uh, van zender. Ja. Want jij moet met vakantie. Ja. Dat heb je verdiend. Maar morgen ga jij eerst eventjes een hele fijne verjaardag vieren. Dankjewel, man. Dankjewel. Keer, man. We moeten eruit, helaas.